Tour Operator Sky Tours wil in de Krokusvakantie... eind deze maand toch Nederlanders naar Egypte brengen. Bijna alle andere landen vinden dat toeristen zonder problemen... hun vakantie kunnen doorbrengen in de resorts aan de Rode Zee... zo zegt Sky Tours. Vertegenwoordigers van de Tour Operator en brancheorganisatie ANVR... willen nog deze week polshoogte nemen in de Egyptische badplaatsen. Transavia wil op die plaatsen vliegen... maar eerst moet zeker zijn dat het absoluut veilig is. Al dus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.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 Uh, en um, kon dat uh, vrij lange tijd doorgaan. Sinds 2002 lichten de tandartsassistenten de verzekeraar voor 880.000 euro op. Eind vorig jaar ontdekte VGZ de fraude toen een nieuwe controlemethode was ingevoerd. De vrouw werd gearresteerd. Morgen begint bij de rechtbank in Roermond de zogenoemde proforma-zitting over de zaak. Studenten hebben een aantal collegezalen van een locatie van de Universiteit Utrecht bezet. Het Studentenactiecomité Utrecht zegt dat de ongeveer 40 studenten protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Het gebouw in de binnenstad blijft volgens de studenten wel toegankelijk, maar er kunnen geen colleges worden gegeven. De actievoerders willen de hele dag debatten, lezingen en filmpresentaties geven. Onder meer over de rol van onderwijs in de samenleving. Om 12 uur heeft het Studentenactiecomité Utrecht op de Neude een demonstratie gepland. Scholieren zitten per jaar gemiddeld ruim twee weken op school zonder dat ze les krijgen. Dat blijkt uit een steekproef van het LAX en de internetsite scholieren.com. In totaal werden 2700 scholieren ondervraagd. Vooral Havo'ers worden, zoals het LAX het noemt, opgehokt. Die zitten gemiddeld 95 uur per jaar verplicht op school zonder dat er een docent is die les geeft. VWO'ers zitten 80 uur en VMBO'ers 60 uur per jaar opgehokt. En dat kan niet, vindt het LAX gewoon echt tot nul worden teruggebracht. Ik bedoel, anders is het onzin om scholieren op school te laten zitten. Dus funest voor een motivatie. Ik vind gewoon we hebben een urenorm van duizend uur eh, en scholieren hebben recht om dan ook duizend uur les te krijgen. Eh, ieder uur dat ze voor niets op school zitten, dat moet verdwijnen. Onderwijsinspectie moet de scholen beter controleren, vindt het landelijk actiecomité scholieren. Het weer plaatselijk komt nog mist voor. Het wordt vrij zonnig. Blijft droog. Temperatuur 5 graden op de Wadden en 9 graden in Limburg. Morgen bewolkt met later regen. En dan wordt het een graad of 8. ADB-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam de Amersfoort. Tussen Gooimeer en Bladicum. 5 kilometer. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem, tussen Knoop het Oude Rijn en Kanaaleiland, 2 kilometer. Dat heeft ook te maken met bezoekers aan een bouwbeurs. Op de A28 Hogeveen richting Zwolle staat tussen de wijk en Afrit nieuw leusen 10 kilometer file na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Zwolle en Amersfoort kan beter omrijden via Jouwen en Meloord over de A7 en de A6. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving?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 Straks komt Frans Duits gezellig langs bij Coffee Max en natuurlijk gaat hij ook zingen. Dr. Ted vertelt over hooikoorts en Rob Verlinde laat zien hoe je je tuin voorbereidt op de lente. En met René Mioch kijkt naar de beste werken van Rutger Hauer. Ik hoop dat u kijkt straks naar Coffee Max. nationaal van 10 uur, Nederland 1. Dit is Radio 1. KRO, Goedemorgen Nederland, Karel Johan de Zwart. TBS-behandelingen worden beter als klinieken elkaar controleren. Als de megastallen in Brabant er niet komen, dan kan de overheid het portemonnee trekken. Zo waarschuwen de varkensboeren. Als ik de bedrijven waar we nu over praat, als ze daar een streep naar zet, ja, dan kan men gewoon... Eh... Vele miljoenen aan schadeclaims verwachten. Belgen in opstand tegen Google en Facebook en het ochtendtumeur van Tom Kass. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Medewerkers van verschillende TBS-klinieken... moeten elkaars behandelingen voortaan jaarlijks beoordelen. Zo'n second opinion verbetert de kwaliteit van de behandelingen. Dat stelt Co Hummelen, hoogleraar Forensische Psychiatrie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen, meneer Hummelen. Uh, goedemorgen. Waarom pleit u daarvoor? Nou, uh, momenteel is het zo dat uh, pas één keer in de zes jaar dat wordt bekeken. Hoe het gaat met de uh, behandeling. En dat vind ik een hele lange termijn. Ja, want dan kan het zijn dat iemand al jaren verkeerd behandeld wordt. Uh, jaren verkeerd vind ik wel heel sterk uh, gezegd. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, het uh, veel beter is als je in een vroeg, uh, tijdig stadium bekijkt hoe dingen verlopen. En dat je uh, suggesties kan geven om te voorkomen dat het bijvoorbeeld stagneert. En dat zou dan door iemand van buitenaf, dus van een andere kliniek, moeten ja. gebeuren. Waarom ja. eigenlijk? Nou, dat vind ik... Uh, uh, ...essentieel, omdat het juist zo is dat als je in zo'n forensische kliniek werkt... ...dan werk je al een ja, hele lange tijd met zo'n uh, uh, patiënt, vaak al jarenlang. En dat betekent natuurlijk ook dat je op een gegeven moment een soort uh, ja, vernauwing krijgt van je, van je blikveld. En daarom is het heel erg goed vanuit, uh, dat vanuit buiten iemand komt en eens meekijkt met een hele frisse blik... Uh, ...en die kan dan zeg maar, suggesties geven waar je misschien zelf op dat moment uh, ja, niet meer aan hebt gedacht... U bent zelf ook behandelaar hè, bij een forensische psychiatrische afdeling. Cool. Um, heeft u zelf gemerkt dat jullie te veel eigenlijk een beetje naar binnen gericht waren? Ja, en, Maar ik wil wel ook even heel duidelijk aangrijpen dat dat niet zo ligt aan de, aan de mensen, aan de, aan de werkers, maar dat het ligt aan de werksoort. Hè? Dat je dus, want dit gaat om een hele moeilijke groep patiënten waar je een hele lange tijd mee werkt. En als je zo'n hele lange tijd daarmee werkt, en dat heb ik zelf ook gemerkt, dan ga je op een gegeven moment, kijk je meer hoe die patiënt op dat moment functioneert en gaat het besef van waar je met die patiënt naar gaat. Toe wilt, verdwijnt een beetje. Dat waarom? is natuurlijk een risico. Dat een risico. Waarom, waarom verdwijnt dat? Dus? Uh, dat is, denk ik, toch een, een soort een natuurlijk proces. Dat je vooral je richt op het gedrag wat je op dat moment ziet. Hè? En die gedrag, nou, dat, dat gedrag kan ook soms heel uh, moeilijk zijn. En dan ben je heel erg bezig, zeg maar, om op, het, op dat moment beter uh, te laten verlopen. Maar als, dat bijvoorbeeld, als ik een uh, voorbeeld mag, uh, mag geven. Jazeker. Als dat betekent bijvoorbeeld dat je zo'n patiënt. Uh, alleen maar steeds meer steun geeft, omdat je denkt van joh, uh, daarmee als, uh, als ik dat doe, kan die beter, uh, uh, loopt het uh, beter hier. Maar tegelijkertijd, als die patiënt straks naar, uh, bijvoorbeeld naar een andere uh, setting moet, bijvoorbeeld beschermd uh, uh, wonen, waar er waar minder uh, personeel is en dus ook minder steun dan ben je wel bezig met die patiënt in je eigen uh, kliniek, dat het daar goed gaat. Maar als je die patiënt naar beschermd wonen overplaatst... Uh, dan gaat het daar natuurlijk mis, omdat hij niet heeft geleerd met minder steun te, uh, te functioneren. Ja, dan zit hij gewoon onder andere omstandigheden en dan weet je niet uh, hoe het uitpakt. Ja. Heeft, u, heeft u zelf ook iemand uh, van buiten aangetrokken... om eens even te kijken naar de manier waarop u uw patiënten behandelt? Ja, dat klopt. Dat zijn we eigenlijk al sinds een jaar of twee uh, doen we dat... En, uh, ja, iemand dat... van een collega uh, ja. ziekenhuis, psychiatrische afdeling ja, van een ziekenhuis. Precies. Ja, precies. Ja. En, en wat, wat, wat viel u op toen? Nou, je schrikt dan toch eigenlijk uh, toch weer steeds weer dat je zeg maar in die um, um, vernauwing komt die ik net eigenlijk e even heb genoemd. Hè? Dat je terwijl je dat weet, dat dat gewoon optreedt. want dat is ja, dat weet ik gewoon. Ja. Uh, heb je toch weer elke keer, kom je er weer bij van verdraaid? Dat zijn toch weer aspecten waar ik niet aan heb gedacht. Of een andere benadering. Dat kan ook zijn als je bijvoorbeeld met een, een, een patiënt uh, ja, vastloopt. Uh, hoe lang ga je dan door op een bepaalde manier? Hè? Uh, kijk, dat ik zo zeg, als iets moeilijk gaat met deze uh, patiënten, dan kun je natuurlijk niet zeggen de volgende dag, nou, ik doe maar wat anders, kijken of dat werkt. Lijkt me niet verstandig, nee. nee. Dus je probeert het een lange tijd natuurlijk door te zetten. Maar er komt ook een moment waarop het dan, uh, de vraag is van, ja, moet ik nou nog doorgaan? Heeft dat enig effect, enig kans dat het dan nog, hè, alsnog uh, uh, aanslaat? Of. Mm -hmm. Uh, is het beter op een ja, andere manier dat te gaan uh, proberen? En dat zijn dingen die je zeg maar ook uh, ja, toch leert van zo'n second opinion. Ja, nou klinkt dit eigenlijk enorm logisch. Ik bedoel kritisch kijken naar elkaars ja. behandeling. Um, gebeurt dat tot nu toe misschien niet, omdat men ja, eigenlijk niet zo liever geen pottenkijkers heeft, geen bemoeienis en kritiek van buitenaf. Ik bedoel, nou, zitten de van Mesdag kliniek echt... te wachten op kritiek ja, van de Van der Hoeven kliniek? Uh, ja, ik begrijp wat u zegt. Dat vind ik heel negatief ge geformuleerd. Ik ja, maar denk... het kan gevoelig liggen. Ja, ik denk dat dit eigenlijk wat breder moet zien. Ik denk dat in elke kliniek, eigenlijk niet alleen maar forensische klinieken, dit soort dingen op, eh, optreden. Uh, uh, uh, het is zo dat als je zeg maar in zo'n uh, psychiatrische kliniek, als je jezelf, daarvoor is het nodig dat je je van de maatschappij afgrenst, dat er een bepaald milieu komt waar die patiënt... Uh, ...op een bepaalde manier kan functioneren die in de, in de maatschappij niet kan. Want als, ja. je da, als dat hetzelfde is, ja, dan werkt het niet. Hè? Dus, nee, dus dat uh, werkt natuurlijk ook al mee aan die beetje naar binnen gerichtheid. Precies, dat is precies het punt. En als er ook nog bij uh, komt dat je jarenlang met uh, patiënten werkt... ...dat maakt ook dat zeg maar, je ja, je blik wat vernauwt. Ja, nou hebben TBS-klinieken inmiddels het plan al opgepakt om zo'n externe toetsing voortaan drie jaar eerder te doen. Hè? In plaats van die zes jaar waar u het net ook over had. Um, dus als de patiënt drie jaar behandeld ja. wordt, dat is dus niet voldoende, volgens u. In mijn optiek niet. Ik vind drie jaar vind ik erg lang. Ja, is al te laat eigenlijk. Uh, we hebben, dat is natuurlijk ook zo. Als je dan na drie jaar komt, ja, dan, dan, en je geeft bepaalde suggesties. Uh, ja, dan moet je dus na die drie jaar, voordat je het weet, ben je dan wel in jaar vier natuurlijk uh, beland. Hè? Ja. Dus ik, ik vind dat eigenlijk veel te lang duren. Ik vind dat je dat uh, na een uh, jaar moet je dat kunnen doen. Als er nou voortaan elk jaar dus, zoals u wilt, kritisch ja. gekeken zou worden... naar de behandelingen en, en of ze voldoende aanslaan... zou dan die veelbesproken verblijfsduur in een tbs-instelling ook verkort kunnen worden... die nu ongeveer gemiddeld op acht jaar zit? Ik denk dat dat een factor is die bijdraagt dat die duur korter kan uh, worden. Maar helemaal zeker kan ik dat natuurlijk nu nog niet zeggen. Want daar spelen ook meerdere dingen uh, mee. Onder andere ook, hè, kijk, een, een, een therapie kan goed uh, verlopen in die zin dat die patiënt bijvoorbeeld minder uh, uh, psychotische uh, uh, symptomen heeft. Maar het gevaar kan dan, kan dan nog steeds bestaan. Dus dan kan die uh, patiënt nog steeds niet... Uh, uh, naar buiten toe. Nee, dat is nog niet gezegd daarmee. Maar goed, nee. dat, dat heeft ook op zich niet zoveel te maken met hoe je kijkt naar die behandeling verder, toch? Met uw verhaal. Nee, maar dat betekent dus wel dat die patiënt. He, kijk, denk maar bijvoorbeeld aan um, long-stay-patiënten. Um, ja. Daarvan kan je zeggen, nou ja, de, um, de behandeling is misschien in zekere zin goed gegaan. Alleen die patiënt, ja, die zit zo in elkaar dat hij toch niet, uh, um, ja, de maatschappij in kan. Ja. Hoe is er eigenlijk gereageerd door, uh, uh, nou ja, de wereld van de, de TBS-klinieken op uw voorstel? Ja, dit, dat is uh, nog vrij pril eigenlijk. Uh, een aantal uh, collega's die hebben in elk geval gezegd dat ze we dat wel willen doen. En ik ga de ja, komende tijd kijken of we dat uh, verder van de grond kunnen krijgen. Hartelijk dank, Co Hummelen, hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En veel succes ermee. De komst van megastallen maakt veel los in Brabant. Penetrante, indringende stank.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 Burgers en boeren staan elkaar naar het leven in Huigenvoort. De belangen voor varkensboeren zijn groot. Het gaat om vele miljoenen. Als de megastallen in Brabant definitief een halt wordt toegeroepen... dan kan de overheid de portemonnee trekken. Zo waarschuwen de varkensboeren in deel 3 van Heibol in Huigenvoort. Gemaakt door Roy Higgins. Na alle klachten... De stank is uh, op bepaalde momenten niet te harder. Zo sterk dat je ook niet buiten kunt zitten. Dat je de ramen niet open kunt doen. Want als je de ramen open doet, heb je dagenlang die lucht in je huis. En zorgen van omwonenden. Onze gezondheid uh, leidt eronder. We slapen slecht, we hoesten meer. We hebben klachten, uh, gevoelens van stress. Uh, maar wat wil je ook als op 50 meter afstand van jouw woning... 10.000 varkens in stallen zitten? Wordt het tijd om contact te leggen met de varkensboeren zelf? Dit mobielnummer is in gesprek. Zij hebben echt geen zin in pers op hun erf. Uh, ik weet niet of wij er gelukkig mee zijn of ze, uh, nu de media uh, op het erf willen hebben. Misschien ook niet zo gek als je bedenkt dat burgers en boeren in Huigervoort elkaar naar het leven staan. Ja, dat klopt. Ja, het is uh, helaas dat zo is. Maar ja. Jan Neggers is geboren in Huigervoort. Het feit dat u bezwaar maakt, dat, uh, dat leidt tot, uh, tot bedreigingen. Nou ja, ja, ja, helaas is dat zo. Ja. En, en niet alleen uh, verbaal. Nee, nee ja, ik weet wel waar je naartoe wilt, maar uh, ja, ik, uh, ik, ik ben uh, bijna aangereden, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. En er is. Uh, ja. en mijn hondje heb ik ook net, uh, net voor de auto weg kunnen trekken. Dus ja, het is uh, ja, zijn vervelende situaties. Verbale bedreigingen. Fysieke bedreigingen? Heb ik ook gehoord. Het geeft al aan wat van de tweespalt uh, dat er komt. En omdat wij hier, ja, er zijn, er zijn gewoon ontzettend veel uh, boerenbedrijven hier... die weer familieleden hebben, uh, uh, hè? of ook gewoon burgers die ook weer familieleden... Dus het is gewoon een hele, hele vervelende situatie. Een week later probeer ik nogmaals in contact te komen met de varkensboeren. Ook nu weer zonder resultaat. Uh, ik geloof in je... In je... Uh, uh, goede intenties, uh, Roy. En dan nog moet ik de afweging maken of we überhaupt in het nieuws willen. op uh, dit moment, in deze fase. En dus neem ik contact op met Bert Rijnen, een grote varkenshouder aan de andere kant van het dorp. Hij wil wel praten. Dit <truimert> zijn de dragende zeugen. Hoeveel varkens zijn er op dit bedrijf?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 De grote bedrijven, de gezinsbedrijven, plus zijn inderdaad die klaar zijn voor de toekomst. Er komt geen varken meer bij in Brabant. Daar heeft het Rijk al voor gezorgd. Maar schaalvergroting in de varkenssector is een onomkeerbaar proces. En dus zullen er wel minder, maar wel grotere varkenshouderijen gaan ontstaan. Als varkensvlees goedkoper is als kattenvoer. dan zal schaalvergroting een, uh, niet meer weg te denken zijn. Dat is een continu proces. Kijk, daar linksboven, daar zie je de luchtwassers staan. Aan het eind van de kanaal daar staan aan beide zijden de luchtwassers. Waardoor er een 70% ammoniak gereduceerd wordt. Wat doen die luchtwassers? De luchtwasser, de inkomende lucht, die wordt gezuiverd van ammoniak en fijn stof. Het is minder effect op geur, maar meer dus ammoniak reduceren van de uitgaande lucht. Er zit nog 20% ammoniak in van traditionele stallen. Nee, maar ze zeggen wel, sinds de uitbreiding van de bedrijven hier in de buurt... is de stank penetranter, doordringender, scherper. Ja, geur en smaak dat is natuurlijk heel uh, subjectief. De een zegt van, nou, ik heb er overlast van. En ander zegt, nou, ik vind het op zich wel meevallen. Ondernemers, die zijn gewoon gebonden aan wet en regelgeving. Er wordt getoetst door of gemeentes of zaak. Daar zijn de spelregels zoals afgesproken. En daar houden ondernemers zich aan ook. En zo niet, dan is het handhavend optreden van de bevoegde instanties. Mensen maken zich ook zorgen om hun gezondheid. Ja, ik zeg me, er lopen inderdaad de gezondheidsonderzoeken Het zijn wel items die we goed aan moeten kijken, inderdaad. Wij moeten ook in onze, onze verantwoording daarin nemen. Maar we moeten ook wel de mogelijkheid krijgen om aan te tonen dat het niet schadelijk is. Mocht het wel zijn dat we maat, maatregelen kunnen nemen. Uh, we liggen nu momenteel wel eventjes onder vuur. Uh, heel de megastallen discussie, dat vinden we uiteraard niet prettig, nee. De boeren en burgers staan elkaar naar het leven in Huigenvoort... De belangen voor beide zijn groot. Bij de boeren gaat het om veel geld. Dat blijkt wel uit het feit dat bezwaarmakende burgers, zoals Jan Neggers, geld wordt geboden. Ze hebben ook geprobeerd om u om te kopen. Je ja. bent goed ingelicht? Ja, er is 20.000 euro geboren. Ja. Om, uh, om uh, toen dat tijd toen, voordat hij uh, van Aken die stal had gezet. Of dat hij daar. Uh, of de, ja, is hij hier geweest om uh, 20.000 euro te benen. Ja. Om op te houden mee het procederen. Dus er is wel iets aan de hand. Er is, uh, het, het gaat toch allemaal om de, om de pegels. Dat blijkt wel. En mochten eerder toegezegde uitbreidingsplannen alsnog niet doorgaan. dan kan de gemeente en provincie schadeclaims verwachten. Nee, dat gaat uh, de dikke miljoenen euro's lopen. Als ik de bedrijven waar we nu over praten. als ze daar een streep naar zet... Ja, dan kan men gewoon uh, vele miljoenen aan schadeclaims verwachten. Misschien moet je het de boeren ook niet kwalijk nemen. De overheid heeft namelijk zelf de voorwaarden gecreëerd, waardoor de boeren ongebreideld hebben kunnen groeien de afgelopen jaren. De rol van de politiek. De belangenverstrengeling en het cliëntelisme, de vriendjespolitiek. Dat hoort u morgen in Heibel in Huigervoort. Naar aanleiding van onze uitzending gisteren over mogelijke gezondheidsklachten van omwonenden van de intensieve veehouderij, is gisteren door de SP een spoeddebat aangevraagd. En die aanvraag kreeg een ruime meerderheid in de Kamer. Wordt dus zeker nog vervolgd. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland, Straks, Amerikanen keuren normen en waarden van Suske en Wiske af. Eerst nu het ochtendtermuur van Tomkas. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar uh, toch even over dat boer zoekt vrouwen. Niets ten nadele van het programma, hoor. ondanks dat het hele idee natuurlijk ook uit Engeland is gejat. Maar die Yvonne is een engel en ze doet het fantastisch. En uh, ja, oké, okay. je kunt vinden dat opvallend veel brieven die bij de redactie terecht kwamen... beter bij de psychiater bezorgd hadden kunnen worden, maar dat is een open deur. Het probleem van veel vrouwen is nou eenmaal dat ze van niets al opgewonden raken... en het dan mee willen trouwen... Ik bedoel die boeren. Wat vinden jullie van die boeren? Ze zeggen dat je een boek niet aan de kaft mag beoordelen... maar ja, als er verder niks in staat... er komt geen zinnig woord uit. Het enige dat ze doen is calculeren. Voor haar moet ik verder rijden terwijl zij lekker om de hoek woont. Die heeft nog vier jaar studie en zij mooi nog maar een jaar. Deze komt gelukkig uit een boerengezin, die andere helaas niet. Deze heeft blauwe ogen, die andere niet... Deze is vegetarisch, dus die valt meteen al af met de halfgarenprincipes. principes. Tussen deze twee is het moeilijk kiezen, want die komen allebei uit een goed gezin. Onze boertjes hebben het over plussen en minnen tegen elkaar wegstrepen... alsof ze een tractor gaan kopen. En die potsierlijke doelmatigheid wordt door de samenleving... met opvallend veel waardering en begrip omgeven, valt me op. Eén exemplaar, ik zal zijn naam niet noemen die vond het een belangrijk voordeel dat zo'n vrouw weduwe was... want dan had hij geen last van de ex. Hij zei het recht in de smoel, er was geen woord Frans bij. Hoe kan het ook anders? Dan ben je niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een drolle wipper wat mij betreft. Nou zet ik sowieso alleen de tv nog aan om in zijn volle omvang te ervaren... wat een gruwelijke vergissing de mensheid eigenlijk is. Veel meer keuze heb je niet, dus ja... Ik bleef ook kijken, want ik vroeg me onwillekeurig toch af... hoe ver die lui zouden gaan in hun oneindige infantiliteit. Zou er bijvoorbeeld nog een gaan beweren dat hij de voorkeur gaf... aan een vrouw met één been, zodat de deurmat twee keer langer mee zou gaan? Of eentje die in de chemo zit, zodat het doucheputje niet vol met haren komt? Het zou zomaar maar kunnen. Misschien zocht er een bij nadere inzien liever verder... naar een multifunctioneel vrouwtje van rond de 1,10 meter lengte... Maar die zijn pilsje bovenop kon zetten terwijl ze hem oraal bevredigde. Maar niks, hoor. Afgelopen zondag brak mijn klomp. Want opeens, als een donderslag bij heldere hemel, wilden de heren hun gevoel gaan volgen. Daar kan maar één verklaring voor zijn. De gedroomde vrouw zit er niet tussen. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan.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 Om vijf minuten voor half elf was dat You Don't Know van Milo... alias Jonathan van der Broek uit België. De Vlamingen, en zo maak je ongemerkt een bruggetje... pikken het niet langer dat internetreuzen als Facebook, Apple en Amazon... bepalen wat wel of niet door de beugel kan. In Vlaanderen is een petitie opgezet om te voorkomen... dat Amerikaanse normen en waarden worden opgelegd aan de rest van de wereld. Daphne van der Kroft van Bits of Freedom, goedemorgen. Goedemorgen. De Belgen waarschuwen nog één keer. Ja. Zij zeggen Facebook, Apple en censuur. Culturele vervlakking en ongewenste inmenging. Ja. Is, uh, maar wat doen, ze zo, uh, wat doen die internetreuzen waardoor ze in België dan zo boos zijn? Nou ja, wat uh, zij zeggen... Wij, uh, Belgische of Europese internetters... worden uh, um, ja, uh, zijn, zijn, zijn onderwerp van de, de regels die die reuzen ons opleggen. En dat zijn helemaal niet onze regels. Dus zoals... Uh, Facebook het ongewenst vindt om een uh, foto te laten zien van een moeder die borstvoeding geeft. Dat is misschien hun regel, hun, dat zijn de Amerikaanse normen en waarden, maar die zouden niet voor ons in België moeten gelden. Dat is waar de petitie over gaat. En hoe doen ze dat? Hoe gaan ze te werk? De, de Facebook of degene die de petitie hebben gemaakt? Nou, Facebook. Facebook. Nou ja, dat is het moeilijke. Zij hebben in hun gebruiksvoorwaarden hebben zij een aantal regels gesteld, wat uh, niet zou mogen, maar die zijn heel breed opgesteld. En um, wat er gebeurt is op het moment dat je een foto plaatst die niet um, past in hetgeen Facebook zou willen, wordt die offline gehaald. En het kan dus het is niet alleen een foto, maar dat kan ook een volledige account zijn. Ja. En de gebruikers weten vaak niet waarom zij ineens uh, uh, offline worden gehaald. En dat zijn een soort zoekmachines of zo die ze inzetten, die, die de hele tijd het hele internet afspeuren. Ja. Moet ik me dat uh, ja, erbij ja, voorstellen? Ja. ja, dus alles wat op hun servers komt, wordt, uh, wordt uh, op die manier gecheckt. Is dit een uh, zorgelijke ontwikkeling? Um, ja, het is iets wat wij bij Bits Freedom privatisering van controle noemen. En uh, dat betekent eigenlijk het beste voorbeeld daarvan is uh, Wikileaks. He, op het moment dat uh, Wikileaks zo groot over het nieuws was, hebben. Uh, private bedrijven, PayPal en Amazon bijvoorbeeld, ja. hun, um, hun steun aan Wikileaks gestopt. En dat was, terwijl er nog niet eens een officiële aanklacht tegen Wikileaks lag. Dus wat er gebeurt, in plaats van dat een rechter zich erover buigt, dat het via he, het, het systeem, zoals we dat tot nu toe kenden, uh, bepaald wordt wat wel en niet mag, bepaalde die, die bedrijven, die, die private bedrijven, wat wel en niet kan. En dat betekent dus dat wij als, als internetgebruikers... daar heel weinig over te zeggen hebben en heel weinig um, tegen kunnen doen. Ja, dan zeg ik, we moeten ons eigen netwerken oprichten. Weg met dat Facebook ja. en Google. Ja, dat is één van de oplossingen. Kijk, um, um, zo is bijvoorbeeld... Uh, vorig jaar was er heel veel te doen rondom de privacyinstellingen van Facebook. En toen is er een, uh, een alternatief gestart, Diaspora. En zij zeggen, nou, wij gaan... een een, uh, een, uh, een sociaal netwerk bouwen... waar jouw privacy wel gewaarborgd is. Nou, dat is nu vol in ontwikkeling. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe dat eruit uh, zal komen te zien uiteindelijk. Maar um, dus dat is zeker een van de, van de opties. Kijk, Google is niet de enige zoekmachine. Er zijn er nog veel meer. Nee, maar ja, goed, ze zijn al eenmaal uh, erg prettig. Ja, <laughs> dat klopt. Dat is zeker. Um, maar er zijn zeker alternatieven. Dat, daar wijzen wij ook op onze site op hoe je... Um, uh, ja, hoe je uh, anders kunt googlen. Ja, als we nou even, want dat is een beetje de keerzijde, hè, naar Egypte kijken... daar werd gisteren op het uh, Tahrirplein in Cairo een Egyptische werknemer van Google... uitgebreid gehuldigd, omdat hij de eerste was die via die sociale media opriep... tot demonstraties tegen uh, Mubarak. Dus ja, zonder Facebook geen opstand. Ja, nee, daarom, uh, natuurlijk, het is ook, uh, wij... wij zijn, um, zelf geloven wij heel erg in de mogelijkheden die technologische uh, ontwikkelingen ons bieden. Hè, dat is, dat, wat we de afgelopen jaren hebben kunnen doen is, is ongelooflijk. Um, en sociale netwerken zijn een van die uh, ontwikkelingen waar we uh, ook heel veel aan hebben um, als internetgebruikers. Ja. Um, alleen, alleen hebben ook zij hebben, hebben hun grenzen en die zoeken ze op en daar gaan ze ook af en toe overheen. Oké, okay, het is me duidelijk. Dankjewel, Daphne van der Koft van Bits of Freedom. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen, Nederland? Zometeen na het nieuws. Prem Radakishun met Prem Time. Prem, goeiemorgen, waar ben je vandaag? Goedemorgen Karel Johan, ik ben in Wageningen, want vanmiddag gaan ze in de Tweede Kamer een hele conferentie houden over ons Europees landbouwbeleid en wat de inzet van de regering moet zijn. Maar luisteraars, ik raad u echt aan om te blijven luisteren, want u gaat verbaasd zijn om te horen hoe het allemaal precies in elkaar zit, waarom lobbyisten van belang zijn en waarom Oxfam Novib-directeur zijn salaris totaal niet waard is en moet gaan naar een uitkeringstrekkersniveau. Maar dat hoort u allemaal nadat de aangename stem van Dorald Megens, u op de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 Vorig jaar is een record aantal mensen in Nederland komen wonen. Volgens het CBS waren het er 150.000, 3.000 meer dan in 2009. Het aantal immigranten is sinds 2006 elk jaar gestegen. Het zijn vooral mensen uit de lidstaten van de Europese Unie die naar Nederland komen. Duitsland heeft in 2010 veel meer geëxporteerd dan het jaar daarvoor. Bedrijven in de grootste economie van Europa voerden voor ruim 950 miljard euro uit naar het buitenland. Dat is volgens het Duitse bureau voor de statistiek 18,5% meer dan in 2009. En een tandartsassistenten heeft zorgverzekeraar VGZ... voor bijna 9 ton opgelicht. De vrouw uit Weert declareerde de afgelopen 9 jaar... wekelijks dezelfde nota van ongeveer 2000 euro. En die nota werd automatisch verwerkt... en bij controles niet opgemerkt tot eind vorig jaar. Toen ontdekte VGZ de fraude... toen er een nieuwe controlemethode was ingevoerd. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ADB de B-verkeersinformatie... er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooi -Meer en Bussum, 3 kilometer... Op de A12 bij Utrecht staat richting Arnhem voor Kanaleiland, 2 kilometer file. Daar zijn ook veel mensen bij die op weg zijn naar een bouwbeurs in de jaarbeurs. Op de A28 Hogeveen richting Zolle staat tussen de wijk en Staphorst 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradicationen. Wanneer is iets nieuws? Als u in de zomer in het nieuws hoort dat het landbouwbeleid van de Europese Unie in 2012 op de schop gaat... en dat volgevreten Europese boeren protesteren... weet dan dat het echte nieuws in februari-maart 2011 was toen de standpunten werden bepaald. Vanmiddag confereert heel Landbouw Nederland met de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Den Haag. Bij de uitkomsten zal deze commissie de regering manipuleren... om zoveel mogelijk subsidies voor onze agro-industrie te behouden. Dan gaat Nederland in Europa manipuleren... dat in het gemeenschappelijk landbouwbeleid Nederland weer veel binnenhaalt. De koek die te verdelen is, is 55,9 miljard euro van Europees belastinggeld. Ik zeg goed zo, kijk, het is wel onrechtvaardig ten opzichte van derde wereldlanden. Maar als er geld is, dan wil ik het liever dat het naar Nederland komt... dan dat het naar Grieken, Fransozen of Polen gaat. Het zijn op dagen als deze dat ik blij ben met de Nederlandse ambtenaren en lobbyisten. Wat vindt u? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl... en tweets naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, hij is zo gaan zitten dat u hem op de webcam niet kunt zien, maar we hebben hoog bezoek. De vader van Rien Aarts, dokter Aarts, onderzoeker hier te Wageningen op de Landbouwuniversiteit waar we voor de, voor de deur staan, die heeft altijd de mening over de onderwerpen in dit programma. Dus, dokter Aarts, wat moeten we nou gaan doen met die landbouwsubsidies? Binnenhalen of zegt u nee, gaat maar lekker aan die zwartjes in Afrika geven? Binnenhalen, Wel ook goed besteden. En wordt het op dit moment goed besteed? Het kan beter. Zoals een voorbeeld? Be meer betalen voor uh, milieuprestaties, voor natuur, voor dat soort zaken. Dus niet zomaar klakkeloos uh, geven, maar wel daar uh, voorwaarden aan verbinden. U bent hier in Wageningen onderzoeker naar onder andere milieu, mineralen en dergelijke. Is er nog veel te winnen op dat gebied in de, de Nederlandse landbouw? Er is al ontzettend veel gewonnen. Nederland doet het heel goed, maar het kan ook beter. Oké, okay, en uh, mag ik een voorbeeld nemen? Um, onze melk, want we hebben de, to de, de toplobbyist van Nederland voor de melkveehouderij, uw vriendje hier. Um, wat zouden die melkveehouders beter kunnen doen? Ja, wat kunnen ze beter doen? Je kunt altijd dingen nog verbeteren. Uh, je kunt er nog beter omgaan met mest, zodat er nog minder buurt terechtkomt. Je kunt nog efficiënter boeren, zodat je... Uh, voer beter besteedt. Dus je kunt dingen gewoon nog steeds beter doen. Beter presteren. Want uiteindelijk zijn we allemaal toch maar één wereld, hè? En allemaal moeten we eten. En allemaal moeten we zuinig zijn met grondstoffen. Dat is de truc. Dank u wel. Luisteraars, u mag bellen. 0800-1121. Mailen naar primtimeapenstaatntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Waarom ik het wel van belang vind om hierover te praten. Want u denkt, Prim, wat zeur je nou weer? Kijk, um, landbouw is heel belangrijk. Want uh, dochter Hans van der Meij, u bent van het Landbouw Economisch Instituut. We moeten eten produceren in de wereld, want anders zijn we allemaal verloren, toch? Ja, dat klopt. Eten is heel belangrijk. En uh, zoals je ziet aan de huidige hoge voedselprijzen... Leidt in bepaalde ontwikkelingslanden, nu ook in Egypte... waar zo'n 40, 50 procent van het inkomen wordt besteed aan voedsel. Hoge voedselprijzen leidt toch tot grote onrusten. En ik denk dat we dat niet willen in de wereld. Maar ik had altijd gedacht dat doordat we één grote wereld zijn geworden, de landbouwinnovaties die in Europa en Amerika plaatsvinden... zich langzaam verspreiden over de wereld. Als ik kijk naar Brazilië en India, dan zie ik daar een gestegen landbouwproductie. Ja, dat klopt. Maar de, de laatste jaren, ik denk de laatste tientallen jaren, is uh, de aandacht voor uh, landbouwinvesteringen uh, gedaald. Dus we uh, hebben veel meer besloten met z'n allen om in uh, high-tech en uh, in andere industrieën te uh, investeren. En uh, als je hier een innovatie hebt, uh, bijvoorbeeld in Wageningen of, of in Nederland of in West-Europa, dan is het nog niet automatisch dat die wordt gebruikt in, uh, in andere delen, met name in de arme delen van, van de wereld. Want daar uh, zijn heel grote beperkingen. De instituties werken niet. Uh, de toegang voor boeren tot, uh, tot kapitaal is er niet. Uh, politieke onrust die dat allemaal beperken, en uh, dat boeren niet uh, kunnen profiteren van, uh, van die nieuwe technologieën. Ik denk dat uh, Brazilië een, een uitzondering of een, een goed voorbeeld is hoe het wel moet. Brazilië is steeds meer de grote uh, voedselproducent van uh, de wereld uh, aan het worden, met nieuwe technieken, innovatieve zaken. Ze dus doen ook zelf veel aan. Uh, Research and development, een goed klimaat, veel land beschikbaar. Dus zij zijn, uh, mede dankzij Brazilië, zijn de voedselprijzen uh, niet skyhoog. Um, wat voor werk doet u precies? Kunt u dat uitleggen? En, en, en waarom uw mening zo belangrijk is? Um, nou mijn, ik ben, ben econoom, uh, agrarisch econoom. Wij houden ons bezig met, uh, met de landbouweconomie. Uh, waarom is onze mening uh, denk ik belangrijk? Omdat wij proberen met onafhankelijk uh, onderzoek... Uh, de effectiviteit van beleid, de voorsten en tegens op een rij te zetten... wat betekenen de termen van uh, economische winstgevendheid... wat betekent voor de natuur, de biodiversiteit. En zo kunnen we dus ook uh, onze, onze, onze regering, uh, bijvoorbeeld de Nederlandse overheid... Voeden met onafhankelijke informatie, wat is nu het beste beleid? Maar we, we adviseren ook de Europese Commissie. En zo kunnen we ook bijvoorbeeld, als andere landen zoals Frankrijk en zo andere meningen hebben, kunnen we daar ook uh, met onderzoek tegenover stellen. Van nou, als je dit beleid wilt, dan is, hij, wel, is dat de gevolg op armoede, dat de gevolg op biodiversiteit. Dat is een beetje de bijdrage die le wij leveren in dit debat. U gaat vanmiddag de Vaste Kamercommissie informeren. <coughs> wat gaat u daar zeggen? Um, nou, wat ik ga zeggen is dat uh, de trend van de landbouwbeleidsvervorming, uh, zoals we die laatste 30, 40 jaar uh, hebben gezien, uh, is goede kant op. Vroeger hadden we echt uh, markt- en prijsbeleid, hoge prijzen uh, in Europa uh, en we, zetten, we dumpten de rest op de wereldmarkten. Dat is gewoon de laatste jaren omgebogen van uh, hoge invoerbeschermingen. Naar uh, inkomenssteun. En ik denk dat we nog een slag verder moeten maken om die inkomenssteun uh, meer te gaan koppelen, zoals de vorige spreker al zei, aan, uh, aan natuur- maatschappelijke waarden. Maar ik denk dat we ook innovatie niet uit het oog uh, moeten houden. Dus innovatie gericht op, op duurzaamheid, maar ook op productie. Het is, we kunnen het niet meer uh, voor Zoete Koek aannemen dat er genoeg voedsel wordt geproduceerd. Ik denk dat er weer uh, volop aandacht aan gegeven moet worden. En dan niet alleen de technologie, maar ook dat uh, de instituties in, uh, in ontwikkelingslanden goed zijn. Dat boeren toegang hebben tot kredieten, zo micro-kredieten en, uh, en gewoon ook politi uh, politiek stabiele um, situaties. Meneer Van Meel, het gaat om bijna 60, uh, 56 miljard euro subsidie die Europa ieder jaar verdeelt. Ziet u daar in de toekomst verandering in komen? Nou, er komt nu ontzettende druk op, uh, op het budget vanwege de, de kredietcrisis. Er zal ook uh, druk komen op, uh, op het landbouwbudget. En uh, ja, dat, de la dat het omlaag gaat, dat, uh, dat is een mogelijkheid. Maar ik denk dat je wel uh, moet beseffen dat uh, landbouw is een van de, de weinige um, gebieden of thema's waar uh, gewoon alles Europees wordt geregeld. De andere subsidies voor uh, high-tech-industrie, andere industrieën. Uh, uh, gezondheid en zo, dat, dat gaat allemaal via de nationale overheden. Dus het lijkt een heel bedrag, maar als je dus de subsidies die worden gegeven... aan andere bedrijfstakken allemaal optelt uh, over Europa... dan kom je ook tot hele hoge bedragen. Ach, nou, dat vind ik uh, het, het, een inzicht wat ik nog niet had. Dank u wel. Simian Schenk, ik moet u eerst benoemen... tot de beste lobbyers van Nederland. U bent voorzitter van de LTO Nederland Melkveehouders... U wist dat dit programma er dus zou zijn. U weet van over de telefoon bent u minder. Dus u komt speciaal van Den Haag hierheen. En ik had gehoopt om u te zetten tegenover meneer Bennekom van Oxfam Novib. Omdat die toch die derde wereldlanden moet vertegenwoordigen. En die mensen bij Oxfam Novib, de directeur, verdienen rond de 120.000 euro. Maar we konden hem gisteren niet bereiken. Zijn voorlichter deed geen moeite. En ik kan daar heel kwaad om worden. Want u uh, beseft wel wat het belang is om in een radioprogramma te zitten... om uw pleidooi te houden waarom uw melkvegel... Dus wel subsidie moeten krijgen. Dus gaat uw gang, waarom moeten uw melkveehouder wel subsidie krijgen? Ja, misschien eerst maar, eerst maar gewoon zeggen dat ik wel gewoon bereikbaar ben. Dat ik niet uit Den Haag kom, maar dat ik gewoon melkveehouder... in de kop vanuit Holland ben en voorzitter van die vakgroep. Dus zeg maar uh, ervaringsdeskundige. Uh, als het gaat om de vraag van hebben wij subsidie nodig... Uh, vinden we dat het subsidie moet zijn, is misschien niet eens de goede vraag. Wat we nodig hebben is een Europees landbouwbeleid zoals de vorige spreker al zei, en de gemeenschappelijke markt. Ja. Het tweede is, wij hebben in het verleden gesubsidieerde voedselproductie gehad... wat, on, wat tot onevenwichtigheid in de wereld leidde. Daar zijn we eigenlijk nagenoeg van af. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Alleen we hadden gehoopt dat ontwikkelingslanden daar ook van zouden kunnen profiteren. En je ziet dat dat eigenlijk onvoldoende gebeurt. Dat gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waarom gebeurt het dan voldoende? Ja, want... nou, dat weet ik niet. Zeg maar, misschien dat de vorige spreker ook al een aantal vingerwijzingen uh, heeft gegeven. Dat stuk voor stuk. Dat ben ja. van, ja. van ja. ik van Melva. Ik hier gebeurt. even iets toelichten. Kijk, het is zelfs zo dat de minst ontwikkelde landen hebben vrije toegang tot de Europese markt. Daarom hebben ze zelfs een, een, een tariefvoordeel. Dus ze hebben een de zogenaamde ACP-landen ja. Ja. ja, en op het moment zelfs dat je nu verder gaat liberaliseren, hebben ze mogelijk een nadeel. Kijk, welke landen met name uh, geprofiteerd hebben van de liberale houding van Europa, zijn met name de, de landen, zoals wij dat zeggen, die een, een voordeel hebben... op de uh, productie van, uh, van landbouwproducten. En dat is met name dus Amerika en dus heel erg uh, Brazilië. Die hebben dus met name daarvan geprofiteerd. En veel minder de, de minst ontwikkelde landen. Omdat die dus ook al die beperkingen hadden. Hè. Die, die hadden niet het geld om de zaden te kopen, de betere technologieën. Het klimaat is uh, nou, daar veel minder ik geschikt. Ik weet melkveehouderij. Uh, Jamaica is een paar jaar geleden met een groot project gestart... omdat ze in de Caricom zaten en de melkhouders wilden worden... Totaal mislukt. Weet hoe dat komt, meneer Schenk? Nee, ik ken dat specifieke voorbeeld niet, maar het is heel weer barstig om minder ontwikkelde landen toch een goede concurrerende landbouw te brengen. Maar misschien toch nog weer terug naar het onderwerp. Landbouw wordt altijd geassocieerd met subsidies, terwijl wij graag willen dat landbouw wordt geassocieerd met voedselproductie. We zien in de wereld wat er vandaag gebeurt. Voedsel is essentieel. Daarom is er ook een gemeenschappelijk landbouwbeleid nodig. Die 50 miljard die u noemt... is 14e procent van alle Europese begrotingen. Dat is, dat is, zeg maar, het is veel geld, maar relatief gezien is het heel weinig. Als we daarmee een goede en een verantwoorde voedselproductie overeind kunnen houden... de komende 10, 20, 30 jaar, dan is dat belangrijk. Niet om ons te beschermen of om markten te beschermen of te subsidiëren... maar ervoor te zorgen dat die voedselproductie, als de wereldbevolking toeneemt... gewoon op pijl blijft, Luisteraars, goed blijft. ik en roep bij de deze Simeon Schenk tot echt de beste lobbyist. Ik kom zo mee, want u, u doet het heel goed. Meneer De Vries, goedemorgen. Dag meneer, goedemorgen. Uh, ik wou toch graag opmerken dat ik uh, wel eens berekeningen maak, zoals, van wat de, die economie in Nederland ons kost. En ik denk dat de agrarische sector ons omgerekend honderden miljarden kost, hoor. Want al die mes die gebruikt wordt, al die pesticiden, uh, antibiotica, groeihormonen, al dat drinkwater dat wordt gebruikt, oppervlaktewater, grondwater. Al die grond die wordt gebruikt. Uh, goedkope dieselolie, goedkoop aardgas, dan krijgen ze spot goedkoop die twee derde van Nederland dat er wordt voor gebruikt, 1500 pesticiden, al die enorme vervuiling, die hoeven ze niet te betalen. Als je dat dus vergelijkt met wat een gewone burger moet betalen, aan gemeentelasten, aan waterschapsbelasting, aan belasting op benzine... Meneer De Vries, meneer de Vries het wacht, wacht, wacht. Meneer de, Vries, meneer de Vries, we gaan het stuk voor stuk doen. Eer, eerst een, een, een simpele vraag. Klopt het? Aan wie moet ik het vragen? Aan meneer uh, Van Meel of meneer Schenk? Klopt dit wat die meneer allemaal zegt? Nou, zeg maar, wij maken gebruik van, uh, van uh, zeg maar allerlei producten om de landbouwproductie te stimuleren. Wij zijn in Europa gehouden aan normen voor kwaliteit van grondwater, drinkwater. Als het gaat om pesticiden, als het gaat om uh, uh, mineralen, daar voldoen wij ja, ook maar aan. Hoeft u niks voor te betalen, krijgt u allemaal nee. voor niks. Nee. Maar meneer de Vries, meneer de Vries, mag ik wil u een vraag stellen? Ja? Als we ze nou allemaal zouden stoppen, dan zouden we doodgaan van de honger. Ze produceren tenminste eten. Uh, nou, uh, kijk, het nou, nee, dat is een kwestie van verdeling, hè? Nee, nee, nee, we meneer De Vries, een even een vraag. Meneer De Vries, Europa. meneer De Vries. Nee, ik... laat u me dan even uitpraten. Nee, meneer De Vries, als u meneer antwoord overproductproductie... geeft op mijn vraag... Meneer De Vries, mijn ja. vraag is simpel. Ja. Om um, tomaten te kweken, om melk te krijgen... Heb ja. je producten nodig? Zoals... Ja, maar we hebben overproductie in Europa. Oh, hebben we over... En die overproductie dumpen we voor een deel in Afrika. Dan gaan die boeren daar failliet. En dat leidt dan juist tot hongersnood. Wij, wij, wij voeren bijvoorbeeld... Uh, die... Oké, okay, we gaan die... de vraag stellen aan meneer Van Meel. Meneer Van Meel, is er overproductie die we dumpen in Afrika? Nou, ik denk dat dat uh, verhalen zijn die, die achterhaald zijn. Ik denk dat overproductie in de wereld... dat uh, een van de problemen op dit moment zijn hoge voedselprijzen. Dumpen van, uh, van overschotten, dat uh, leidt tot lagere voedselprijzen. Ik denk dat daar op dit moment heel veel uh, landen blij mee zouden zijn. En ik denk ook dat je moet, moet beseffen dat het verhaal van meneer, dat klopt wel. Maar dat, ik denk dat moet je 20, 25 jaar terug in de tijd gaan... Waar dat echt uh, uh, heel veel uh, fosfaat, nitraat en zo. Er zijn hele strenge milieumaatregelen gekomen. die ontzettend veel beperkingen aan de agrarische sector opleggen. Om, die willen, het, de waterkwaliteit moet omhoog. de fosfaat, nitraat, uitstoot gaat omlaag. Dus het hele milieubeleid is daarop uh, daar ja. gericht. En en de. En maar, meneer, de Vries, meneer De Vries, ik dank u in elk geval hartelijk voor het bellen. en ik hoop dat u uh, nog altijd door blijft bellen. maar misschien de tip. Een beetje meegaan met de tijd. Wat zegt u? Misschien moet u een beetje meegaan met de tijd. Want dit is een verhaal van 25 jaar geleden over fosfaten. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Want, want, want het gaat gewoon door. En het wordt allemaal afgedekt door, door Europa en door, door, door, de, door de Nederlandse politiek. Oké, okay. dank u wel meneer De Vries voor het bellen. Want er zijn nog meer mensen. Meneer Van Bimsbergen, goedemorgen. Er zijn nog meer mensen, meneer Van Bimsbergen. Goedemorgen. Uw radio moet zachter, meneer Van Bimsbergen. Goedemorgen. Ja, is uw radio wat zachter? Zegt u het maar. Sorry dat u zo lang moest wachten, maar we hebben een leuke okay, geeft gaan. niet. Ik snap één ding niet. Als de subsidie elk jaar meer wordt... en elke week stoppen er weer een aantal boeren... dan kunnen die boeren die overblijven zo van de subsidie leveren... en dan hebben we nog geen voedsel. Nee, meneer Schenk. Subsidie, subsidie gaat niet omhoog. Die neigt eerder om naar beneden te gaan. En hij wordt anders besteed dan in het verleden. En uh, vroeger was het on ondersteuning van het product, nu is het ondersteuning van het inkomen. En we gaan toe naar een systeem dat boeren betaald worden voor de dienst die ze leveren. En uh, we worden betaald voor het feit om efficiënt en goed en schoon te kunnen produceren. Dat is de goede richting. En uh, de hoeveelheid subsidie die betaald wordt in boeren, aan boeren, of het bedrag wat betaald wordt aan boeren, is 800 miljoen. De productiewaarde van de landbouw is 70 miljard. Dus uiteindelijk is dat maar 1% van de omzet die we genereren als boeren... Plus de bijdrage die we leveren aan de economie en 10% van de werkgelegenheid. Meneer Van Bimsbergen, weet u wat de schatkist jaarlijks verdient aan de Nederlandse agro-industrie? Nee, maar weet je wat het is? Al blijft de subsidie gelijk en er stoppen elke week boeren, dat blijft doorgaan. Wordt de subsidie toch hoger per... Ik denk, ja, ik denk dat, uh, dat het belang van de landbouw uh, direct en indirect uh, vaak ontzettend wordt onderschat. Dat men denkt: er zijn een paar boeren. Maar in Nederland is daar een hele keten aan industrie, uitgangsmateriaal, voedselverwerking, industrie hangt er aan vast. En als je dat allemaal optelt, dan kom je in de buurt van 10% van uh, elke. Uh, de euro die verdiend wordt in Nederland, uh, uh, hangt samen met de landbouw. En ik denk dat de subsidies, en ze, ze bewegen al die richting op... die moeten steeds meer als vergoedingen worden gezien... voor uh, landschapbeheer, natuur. Maar uh, 10% van ons bruto-nationaal product is agro-industrie. Dus dat wil zeggen dat 10% van onze belasting opbrengt. Dus als je die subsidies zou afstrepen, dan hebben we winst aan de agro-industrie. Ik kijk naar meneer Van Meijl. Nou, de subsidie komen uit, uh, uit Brussel, maar ik denk dat, uh, dat het een, de landbouwsector in ieder geval een grote bijdrage nog levert aan, uh, aan het, het bruto nationaal product. En ook dus, uh, aan de werkgelegenheid. En dan moet je niet alleen naar, aan de boeren kijken. Dat worden er inderdaad uh, steeds minder, maar die, die minder boeren die hebben toch een hoge toegevoegde waarde. Meneer Van de laatste woord. Ja, ik vind het toch niet. Ik kom zelf van een fruitbedrijf en de hele fruitteelt is kapot gemaakt door de import. Dat is de enige keer dat mijn vader is mee demonstreren in Rotterdam bij de fruithaven. Van al die derde wereldimport. De EEG die klopt totaal niet. Hoe oud bent u meneer Van Wimpsbergen? Ik ben 52. En, en u heeft dus meegemaakt dat in de, uh, de zeg maar die tropische fruitsector en zo de importen toen klappen opleverden voor de Nederlandse fruithandel? Meneer, vroeger, ik kom uit de Betuwe. Vroeger kon je bijna geen blauw streepje lucht zien. Zo veel bomen stonden er. Het was de fruitschuur van Europa. En er, rij maar door de Betuwe. Er is nik, je bent nou in de buurt. Er is bijna niks meer over. Nou, de vind... hele cultuur gaat kapot. De mensen, mijn vader heeft het tot zijn dood fruit geteeld. En uit liefde, uit liefde. Maar meneer Van Binsberg, dit vind ik een goede opmerking. Ik, denk, op van ik denk dat, dat dit voor, voorbeeld, en dat is inderdaad uh, de herstructurering van de landbouw, die gaat in rap tempo. En dit is, dit is inderdaad een heel, heel triest verhaal als je daar uh, je hele leven in, in gewerkt hebt. Maar dit is een gevolg van, van onze interne markt. Het is ook een gevolg van dat uh, Europa steeds liberaler wordt. Dat word je teruggedrongen Euro, op Europa, waar ben je nou echt sterk in en waar niet. En dat geldt voor Nederland ook. En de, de appels en de, en de fruit, die kunnen ze toch voor een groot deel ook in, in andere landen goedkoper maken. En dat betekent dat, dat wij, hoe, hoe pijnlijk het ook is voor de mensen in die sector... dat je die sectoren uh, toch verliest. En wat je ziet, is dat Nederland is heel goed in, uh, in, de, in, de, in de melk, in de zuivel. Daar zijn we goed in. We zijn goed in de bloemen. We zijn goed in, in de groenten. Dus uh, alles wat met, met kassen en tuinbouw te maken heeft. Daarom heeft ook het nieuwe kabinet, die heeft nu twee topgebieden. Er zit tuinbouw en, en voeding. voeding zit erin. Maar er zijn een aantal uh, sectoren... Uh, wa vaak waar je heel veel arbeid voor nodig hebt en heel veel land. Daar kan Nederland gewoon uh, niet in concurreren. Maar voor die mensen die in die sectoren zitten is dat een heel pijnlijk verhaal. Ja, meneer Van Pimsbergen, ik dank u hartelijk voor het bellen. Meneer Schenk, u wou nog wat zeggen? Nou, zeg maar, wat, er, wat daar wel meespeelt, zeg maar, Nederland exporteert 60% van zijn totale productie. Dus we hebben een offensief belang. Daar waar het gaat om importen geven we inderdaad minder uh, rijke landen ook toegang tot onze markt. Dat leidt tot die consequentie. We maken wel altijd een opmerking en, uh, zeg maar, dat datgene wat geïmporteerd wordt... en hier in de supermarkt komt, feitelijk wel aan dezelfde voorwaarden... zou moeten voldoen als dat van Nederlandse producenten. En dat is nog niet altijd geregeld en daar heeft uh, de vorige vraagsteller wel een punt. Oké, okay, maar ik ga even nog, wat want ik heb een heleboel tweets en mails... maar dat Europese geld moet worden besteed aan innovaties... om de ketens van nutriënten, mest is voedsel voor planten... en energie beter ontwikkeld te worden. Maar meneer Bos zegt ook iets, een flink deel van die Europese investeringen... Moet gebeuren in Spanje, Griekenland en Portugal... waar die landbouwgronden in rap tempo dreigen te verwoesten Of dat al zijn. Klopt dat, meneer Van Meijl? Nou, ik denk verdroging is inderdaad in die, in, in die landen, vindt plaats. De vraag is natuurlijk waar besteed je je euro het beste als, als Europa? Ga je dat doen in, in de marginale gebieden door daar heel veel te investeren? Of maak je de goede gebieden beter? En dat, dat is gewoon een vraag die je kunt stellen... En dan, dan, dan zul je toch vaak zien dat, dat de, de, de goede landbouwgebieden, dat, dat het rendabeler is om daar meer van af te halen. En dat je misschien in die gebieden dus ook heel mooie ja, iets meer natuur en, en bijzondere soorten kunt krijgen. Dus het is een, het is een vraag van waar zet je, je je euro, waar besteed je die het beste? Ben, hoe mooi, U had een vraag, gaat u gang? Ja, goedemorgen. Even terug naar wat meneer De Vries net zei. Hij diskwalificeerde zich omdat hij begon te schelden okay. um, en te mopperen. Maar klopt het dat die boeren gebruik kunnen maken van belastingvrije diesel en belastingvrij gas? Want als dat zo is, dan is dat wel gewoon een kapte subsidie. Nee, waar wij van gebruik kunnen maken is, nee. uh, is diesel die een lager belastingtarief kent als, uh, als de gewone auto, zeg ik dan maar. Dat scheelt ongeveer 15 cent voor een liter. Uh, dan praat je nog niet over miljarden, maar dan praat je wel over miljoenen. Dus er zijn een aantal faciliteiten voor boeren zelf. Ik wil nog wel opgemerkt hebben. Als je de koppeling dan ook nog maakt naar het gebruik van, uh, van chemische bestrijdingsmiddelen en uh, kunstmest. Dat het gebruik daarvan juist de laatste 10, 20 jaar. Kunstmest is gehalveerd. Bestrijdingsmiddelen is met 80% afgenomen. Uh, hij is echt daar, goed hè meneer uh, uh, uh, mooi. Dat hij wel nee, slag is gemaakt. Nee, nee meneer Schenk u bent goed, maar nu de vraag. U krijgt dus korting op diesel en aardgas. Ja. Oké, okay. uh, meneer uh, mooi. mag ik u wat leuks vertellen? Grote industriële bedrijven als hoogovens, die hebben hogere kortingen. Nog hogere kortingen. Ja. Dus ik denk van uh, ja, dit is de energie-intensieve industrie. En dat is misschien opmerkelijk, We hebben vaak de hoogste kortingen. En dat, daar, uh, de allerhoogste korting krijgt het vliegtuig, is... want die mag belastingvrij kerosine tanken. Meneer Mooi, hebt u dat gehoord? Ja, ik sta hier heel slecht, maar anderen krijgen ook korting. Dat is prima. Nee, maar hogere kortingen. Het is subsidie. Ja, meneer Mooi, het is subsidie. Maar wat wil ik zeggen: Tata Hoogovens krijgt hogere korting. En de hoogste korting zijn de vliegtuigmaatschappijen. Die mensen vliegen naar nutteloze tripjes waar ze in de zon gaan zitten om daarna na twee weken weer bleek te zijn. Dank u wel voor het bellen. We gaan naar de laatste beller. Meneer Rest, u hebt precies 30 seconden. Ik ben zo blij dat u weer gebeld heeft. Gaat u gaan. Ja, uh, uh, uh, Prem, je moet dus vragen over de banken. Er wordt belegd in voedsel, toegomelijk in cacao, cacao, dat houden ze vast. Dat doen de banken, de kapitalen. Ze maken reclame voor beleggen in water. Dat is al toekomst, omdat dat schaars gaat worden. Dus ze kunnen produceren wat ze willen. Ze gaan zo gauw als ze lucht krijgen dat daar uh, wat beter van wordt, gaan ze de beleggen en halen ze de geld uit. Stelt u daar eens vragen over? Meneer Meijl, ik moet u de vraag stellen. Het beleggen in agro-producties in, in de woestijnen. Nou, ik kijk zo lang uh, tegen die beleggingen, maar echt... Uh echt reële cacao-bonen zou tegenoverstaan... heb ik daar in principe... daar zijn dus gewoon termijnmarkten, heb ik daar geen problemen mee. Het kan op zich met cacao wat makkelijker... dan met sommige andere producten... om daar mogelijke winst uit te halen. Omdat je hebt maar één grote aanbieder... Ivoorkust in de wereld. Kijk Hoe groter de concurrentie en hoe meer aanbieders... op bepaalde producten gaan, hoe minder dat je daar, uh, dat je daar uh, problemen mee krijgt. Ik denk, het is heel iets anders dan uh, wat er in de financiële wereld is gebe gebeurd... waar je dus zonder op een gegeven moment financiële, financiële derivaten wat tot grote problemen heeft, uh, heeft geleid. Meneer Vares, dank u wel voor het bellen. Ik heb nog van Emma, eens zal transport heel duur worden door gebrek aan olie. Daarom onze Europese boeren laten creperen... en producten van heel ver halen is heel dom, want het zal zich ooit tegen jou keren. En ik kreeg van Antonio nog, wordt er niet eens tijd voor minder... en minder in plaats van altijd meer. Nee, Antonio, wij mensen zijn gewoon gulzige mensen. Meneer Simeon ik bewonder u ontzettend en ik vind dat zolang er geld is... dat wij in Nederland het maximale moeten binnenhalen. Dus ik wens u veel succes vanmiddag om die Kamerleden te overtuigen... om dat geld binnen te halen. Um, denkt u dat ze gaan doen wat u wilt? Nou, zeg maar, binnen Nederland is er best wel een redelijke consensus over hoe het moet. Overigens, de beleidsvrijheid van de Tweede Kamer is ook weer niet zo groot... dat ze alles kunnen, want dat moet binnen Europese kaders. Het mag niet concurrentievervalsend zijn. Maar ik ga ervan uit dat we in staat zijn in Nederland... een goed verhaal te maken met de politiek, met de Kamerleden om de landbouw op lange termijn te versterken en de voedselzekerheid te garanderen. Meneer Van Meel, hartstikke bedankt. En mijn dokter Aart, hartstikke bedankt. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep en ook de Europese Unie. Redactie Souleima El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aart. Die ook social media en internet doet. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek, logistiek en transport voor het eerst Martin Hulshoff. Familie van Barry geloof ik. Techniek, uh, uh, eindredactie en regie. De grootverdiener Barbara van der Klees. Hierna ster, door Wegens en Felix Meuders Met een gids.fm. Morgen ben ik er weer. Tot dan. Namaste. twee, Dag.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 Maar laat in vredesnaam de opleiding van je kind er niet onder Deel 2 van opkomst en ondergang van het Islamitisch College Amsterdam. Die droom die wij dan sinds negentiger uh, jaren hadden in Nederland... die is helemaal weg nu. Argos, zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.